We beginnen de zogerles 105. Deze les is uiterst belangrijk, echt cruciale les om bepaalde dingen, de processen te begrijpen, is een zeer belangrijke les. Want wat wij zo zullen leren, is daar zit eigenlijk de clue, zit, ja? allemaal daarin. Als we het goed door zullen hebben... hoe dat zit... dan zullen we ook onszelf... goed begrijpen... de wereld zullen goed begrijpen... niet gaan tegenstribbelen... Et cetera, en ons... vervulling tegemoet gaan. Dat is wat... wij moeten leren. Want hier heb ik op het bord een beetje opgetekend iets... maar het komt zo direct. Pagina... Nun hij. Hey. 55, de linker kolom, of eigenlijk beginnen we nieuw, een nieuwe mamar De regel 3 van de basistekst van de zogers zelf. Regel 3: mamar mineula umifteha. mamar mineula, de slot. En miftige en de uh, sleutel. Men, men vraagt mij zoveel, vaak ook via het internet de internet en allerlei andere manieren. Maar geef me de formule, geef de sleutel. Het is gegeven. Ik, je kan gewoon leren, dan, dan krijg je de sleutel. Hier zit eigenlijk, hier zit. Die twee begrippen zitten. En de slot en de sleutel. Nou, als je weet dat het sommige dingen moeten gesloten. Ja, ge sommige dingen in, het, in de boom des levens gingen gesloten. Ja, werden gesloten. En de andere, via een andere manier, bestaat ook nog de manier om aan te trekken. Om die lichten. Uh, als het ware. Te doen open en met een sleutel. Nou, als je dat leert zelf, dan zal je het allemaal leren en zal je dat voelen en zal je dat zelf regelen. Jouw eigen systeem heb je niemand nodig. Geen psychiaters, niemand. Geen hulp uh, van iemand anders, ben je, weet je hoe dat zit in elkaar. Nou, dat is toch belangrijk of niet. We leren allerlei weten. De wetten van de maatschappij, de natuurwetten, alles leren wij. Ja, duidelijk. Maar de wetten hoe wij functioneren, niemand kent dat. Het is niet zo, ja, men wel pragmatisch. Men leert wel aan, ja, aan verschijnselen, aan de ziektes. Leert men de ziektes, gewoon omgaan met de ziektes. Maar men weet niet hoe dat, om, hoe dat zit in elkaar. En dat is het wat wij leren vandaag. Het is geweldig wat wij zo gaan leren. fir Mem Alef Ot Mem Alef Rabihia, v Rabi Yosi Avu Azlei v Orcha Kadmatu Lechad beihakal. Amar de volgende pagina Nun, vav, zes en vijfde. De regel een van de basis text van de zoon. Amar le rabi hiya. le rabi Yosi, Ha de amritu, bara shit. Вадай-го-хи-гу. Бегин. Дешит-твей-йомин а-лайн. Габей-орайта. Вело-ятир. Ахаранин сетимин ином. Мы трух нар, дефори на дефорих и башнях. In de regel 3 staat het maamar nog een keer, Mamaar de, het artikel, minula, dat is het Aramees voor, uh, voor het slot. En miftecha is Aramees voor de sleutel. Nou, in, het moderne, in de moderne Hebreeuws heb je ook zo, miftiga in plaats van daarvan, hebben je dan mafteig". Dus maar wordt zo geschreven, zonder alle van het einde. Dat alle van het einde vaak is het wel. geeft het aan dat het vaak is het dat het een woord is. Um, vier. Rabbi, uh, Ot Mem Alef, Ot 41. Rabbi Hia, Rabi Rabbi Rabi Rabbi Hia en Rabbi Yosi. Have Azlu, Have is het waren. Dus het geeft aan dat het verleden tijd is. Asli gingen gingen beorgen, gingen op het weg op weg, waren op weg gingen op weg letterlijk kadmatule gaat bij hakal toen zij kwamen bij een of een, andere, uh, veld, een of een andere veld een of een ander veld amar zij de volgende pagina reikt de regel 1 van de basistekst van de zogenaamde Amarley Rabbi Hiel Rabbi Yossi Rabbi Hia ja. zei tegen Rabbi Yossi ha de Amritu dat, heine, dat wat jullie zeggen barashit. dus het woord brisit verdeelt in twee woorden, ja? Barashit, hij schip zes. Wadai hoje, hu, hu. uit dat het zo so is, zeker dat het zo so is, begin de chat twee jomin alleen. begin omdat de shed jomin, omdat de zes dagen twee. De hogere dagen. De hoge, zes dagen. Lagabe, Oraita, die zijn uh, ten aanzien tegenover, die staan tegenover Oraita. De Torah. De Torah in, in het Aramees is Oraita. Dat is het woord Torah voor in het Aramees. Oraita. Velojatje er niet meer. Acharanin satyiminenon. De anderen die zijn verborgen in hen. Het is voortreffelijke zorg, deze. O, erg speciale concentratie. Het is, hij doet het erg aardig, zacht en, en vriendelijk. Op de manier dat wij het kunnen begrijpen. En het is cruciaal eigenlijk. Wij weten al veel hoe dat, hoe dat zit in elkaar. Maar nu nog verder euh, naar de bron zelf. Naar de attic komen we nu. Nog een stapje hoger dan de pin. Dus waar het allemaal begonnen was. In de atzilloot. De linkerkolom. Nee, we keren terug naar de vorige pagina natuurlijk. Naar de pagina nun hey. 55, de linker kolom van Hasulam, En dan de regel 8 van Hasulam. Memhei, de referentie letter Memhei. Pot Memhei. Mem, Mem, Mem Ale sorry. Mem Alek, dan is het 41. Memhei, waarom we Rabi Rabihios. Rabbi Hia en Rabbi enzovoort. En so Wechule, so, zeg maar zo. Wechule, zo so, afkorting. Dubbele punt. Rabbi Chia. Rabbi Negen Josie. Rabbi Hia en Rabbi Josi. Hayu Holchim Badere gingen op weg. Op de weg. Op weg, weg waren op weg, maar zo. So, punt en toen ze bereikte, toen ze kwamen naar een, naar een veld, naar een veld, een bepaald veld. Tien. Amar lo ra rabbi la Rabbi Rabbihiya zei tegen rabiosi dat bela pint. Mashaatem omrim. Dat wat jullie zeggen. Elf, barashit hij schiep zes, ja, dat is dan de, uit elkaar halen van twee woorden, van de een één woord, Shemromas, dat dat is, dat uh, dat is uh, in het woord Brishid, ja, dat is, een woord, is één woord, en dat is uit elkaar twee woorden. Tarcit Tarindes. Barashit, I skipses. Vadaikahu, zeker that it so is. Twelve. Mishum, sheshet yamim, elyonim Dainu, rak havak, d'ertin debina. <foreign language> Hem, mashpim. El Hattora. Shei zeiran bin. Veertien. Ve loyoter, punt. En nog een keer. E Tien na de dubbele punt. Masche atem om -um rim wat jullie zeggen. Elf. Barashit. hij schip zes. Schemeromas -um babri dat in het gezin wordt. Wordt speelt in de brishit. En het woord brishit, Wat Zeker is het zo. 12. Mishum shesheshet Omdat de zes hoge dagen. Elk woord is belangrijk. Zes hoge dagen. Dus uit de hoogte. De haino, de haino. Raka waagde bina. Ai geeft ons aan wat betekent die zes hoge dagen. De haino, dat wil zeggen. Alleen wak van de bina, alleen zes tinden van de bina, zes uitenden van de bina. Oftewel, oftewel, hier sotjafnit. Hemma spijim el-a-Torah. Zij geven overvloed aan de Torah. She is er en hij geeft ons aan Yehuda. Dat dat is er eenpint, de Torah is er pin. 14. Velojoter en niet meer. Alleen maar zes spherot. Dus zes hoog is Ja zes hoog is Die hoge, waarom zijn ze, zijn ze hoog? Omdat die komen van de Bina. En die zijn alleen maar zes. Waarom? Die alleen maar de zes tienden die geven aan de Serampien. Ja of niet? Serampien ontvangt van die zes tienden We zo zien. 14. Haacherim, de hainu hagar de bina, hem, vijftien, stumim, haacherim, de andere, de andere spherot, de hainu dat wil zeggen, hagar de bina, de drie eerste van de bina, hem, stumim, die zijn verhuld. dat is bijzonder belangrijk wat we leren wij weten wat wij kunnen ontvangen hoe de schepping kan ontvangen en hoe kunnen wij, wat kunnen wij doen en hoe moeten wij ons instellen Dat de hele studie van ons is hoe, ja, hoe wij, als wij zien hoe de werelden geschapen zijn gemaakt zijn, hoe zij functioneren dan precies hetzelfde wij functioneren dan is het makkelijker voor ons bij had waarin Hai nu za Iran pin. Am ihona in seifentin bashe moraita. Bin biura dvarin zestin. De aitleg van woorden. Het woord oraita. Het is in het araamisch. Oraita de tura. Ezie aan het einde van het woord is de let Alef. En het olaf in het is aan het einde vaak, vaak geeft aan het bepaalde, het bepaalde, het bepaalde artikel. Dus dat betekent ja, het bepaald, bepaalde lidwoord. Het, be, het lidwoord van bepaalde, bepaalde lidwoord. Dus als het staat oraita, dan is het eigenlijk de Torah. Oraita, de Torah. Haaien, nou, dat wil zeggen zeer hier Amechona, die genoemd wordt, in, Bashem oraita, in de naam O'Raita. Waarom is het Zeiran Pin O'Raita? O'Raita is de Torah, maar in het Arameis. Soms, als, som, soms, soms, uh, zeer verborgen betekenissen kunnen wij zoeken, vinden in, in het Arameisch. Eigenlijk, omdat het is verborgen gedeelte van. Het is net als de taal van het Hebraeus, maar nog verborgen betekent eigenlijk de taal van de wak. Ja, het Aramees is als het ware de taal van het onder de parsa. Eigenlijk, verborgen dingen. De Torah, we hebben geleerd, dat is net zoals hor, horaa, dat is de instructie betekent, maar ook van het woord licht. Maar hoe kunnen we dan zien licht? We kunnen het zien uit het Aramees. Kijk naar het woord oraita. 16 eerste, het eerste woord na de komma. Oraita. Als je hem nu verdeelt in tweeën, dan zie je dan or, ja of niet? Alef, wav, resh is or, betekent licht. En yud, yud, taf en alef betekent jate, betekent zal komen. In the Arameans. So, yes. the light that will come, that is the Torah. Tot wie will it come? Tot the man who will take the Torah. As he will work. That is Oraita, that is the Torah. Hij zegt, the That is the Eon Pien. That he in the name Oraita. Punt. Um, na de punt 17. Shet, jomin, elayen. Hem, wak, shel, achttien, habina. Shehem, leela, mina, zeiran, pin. Punt. Kijk naar elk woord, hoe de zoger zorgvuldig omgaat met elk woord. Elk woord is. Uh, is Ingeankerd in, deze, in de tekst van de zomer. Shet Yomin Alayn. Zes hoge dagen. Dus dat is wat geschapen werd, ja? De schap geschapen werd. Wij weten, zes dagen zijn geschapen. En hier zegt hij over: Het zes dagen die geschapen zijn, dat is Zeeran Pien, ja of niet? Maar hier zegt hij van de zes hoge dagen. Zes hoge dagen. Hem wak Shelabina, hij zegt. Dat is wak van de Bina. Misschien is het die wak van de Bina. Misschien bedoelt hij dan jirsut. Maar goed, zes. Dus wak van de Bina. Natuurlijk, wak van de Bina is, is zes. Is zes vierot van de Bina. En dan is het onderste Bina. Shehem le min a Pin. Die zijn boven de Zeiran Pin. Nou, daarom heet ze ook hoge, ja, hoge dagen. Punt acht. Weomer. She'alken. Nechenten. Nirmaz. Mielad. Brejshit. Barashit. Ki brejshit. Twintach. More. Mora Alhabina. Bina. She ligjot ligyod hochma, kidei 21 le haspia el haziran pin. Punt 18 na de punt. Wel, hij zegt, dus de soor zegt. She kenda darum 19. milad brisid. Het woord Brishit zinspeelt op barashit hij schip zes. Want well, dat is de wereld, alles is geschapen door zes. Maar natuurlijk, die zes van de Bina zijn nog de, als het ware, de kiem van de schepping. Daarom heet het zij de zes, zes hogere dagen. Dus, dat that, is mijn toevoeging. Maar, wat hij zegt dat. Al welke, ze al daarom 19, bemilat, brisht, in het woord brisht, wordt in, welk woord gezin speelt. Barashit, hij zes. Ki vresht, twintig more. Al bina, wan zegt het woord brisht, twintig more, leert, wat is dat? Dat het dat leert of verwijst naar, dat het is Bina, Shechazra, Ligjod Chochma, die terugkeerden om chogma te worden. Duidelijk, die keerde terug naar de, het hoofd van de Arigampin, en die is Chochma geworden. En we hebben dat geleerd, dat het woord reishit reishit is Chochma. En welke Chogma? Chokma van de Bina, die uitging, eerst ging uit van het hoofd van de Arikan mijn toevoeging. En daarna, die komt, kan komen, omhoog komen naar het hoofd van Arikan en dan ontvangt die Chokma. En dat zit dat Chokma van de Bina, die de Bina Chokma wordt, dat is het woord reishi. Eigenlijk is het woord, woord is dan de Chogma van de linkerlijn, wat Chogma ontvangen wordt. En bet, bet betekent met, door. Door, door staat het, door de Chogma. Rishit kan je ook zeggen in één woord. Be, Rishit. Rishit is Chogma en ook begin. Begin, het begin. Dus in, en in, in, in het begin. Of met het begin. En wat is het begin? Rishit, dat is Chogma. En daar zit nog, uh, daarin, als je dat nog in twee, twee splits, daar zit dan, Barashit, hij schiep, zes, more, ala bina, dus het woord brechit, leert over, of naar, bina, de bina, shechazra legiot kochma terugkeerde om kochma te worden, in de gadlut, in de grote toestand. Kedij, let op, 21 leharspia lehaspia pin om te geven aan de pin om die hoogma te geven aan de pin. Waarom is het allemaal nodig, voor die dat die dan uitstapt en weer naar boven komt? Hoe kan je dan een lagere geven? Duidelijk, zij gaat nu eerst uit het hoofd, maakt zichzelf als het ware klein, zij is niet klein. Zij hoort in het hoofd van Arigantin, maar zij stapt uit, uit het hoofd, maakt zichzelf alleen tot, eh, tot de wak, ja, tot, als het ware, zes gaat ze bekleed de, de goe van Arigantin. Waarom? Om te geven aan ze Arigantin, duidelijk, zij, er wordt dus meer kilim gevormd. Door het uitstappen van de Bina, wat is dan de tikun? wat is dan de tikun van de uitstappen van de Bina naar beneden? Kil, kilim worden gemaakt, ja of niet? Kilim. Hoe meer ze kwam naar beneden, dus worden nog meer kilim uitgebouwd. Hoe? Oh. Door het, uit, het uitstappen van de Bina naar beneden, werden werd kilim gevormd, abu, jima, en jis, ja of niet? En de kilim betekent nieuwere, bek, nieuwere bekledingen, Nieuwere lampenkappen, lampenkappen. Duidelijk. Dat de lagere op de, de lagere die lichten zou kunnen ontvangen. Erg belangrijk om dat, dat in de, steeds in het oog te houden. Dat, hoe, hoe dat komt. Alles is tikkun. Alles wat wij nu leren is tikkun. Op welke manier tikkun wordt bereikt. Grotere kilim maken. Ja? Uitbreide kilim. Langere maken kilim. Om daarmee de lichten, als het ware, de lichten worden daardoor mogelijk wordt door de lagere om de lichten dan te aan te kunnen. Dat is de hele kunst. Dat is de hele ontwikkeling van, waarom? Eén sof, eerst was het één sof. Alleen maar één sof, wat kan je daar, hoe kan het ontvangen worden? Niets. Alleen maar één sof, niet, geen schepping. Daarom, daarom is het ook voor ons... Hoe hoger jij komt geestelijk, hoe meer weerstand voel je. Duidelijk, het is net zoals bij het lanceren van een raket, precies of de dezelfde is. Waarom? Die, of, de, we hebben geen overeenkomst naar eigenschap. En daarom kunnen we het al het goede niet ontvangen, alleen maar wat we hier op aarde, wat de mens leeft hier, wat de boer niet weet, eet je niet. Dat is, dat is jammer, want het is aan ons zoveel gegeven, alleen ons te zuiveren. Daar gaat het om. Wat is het verschil tussen de ruwe olie en parfum, parfum, echte parfum? Nou, ja, yeah. qua prijs natuurlijk, maar ook aroma en alles. En ruwe olie stinkt en alles. Dat yeah. is precies hetzelfde. Het it verschil is tussen de mens die aan zichsel, zichzelf werkt en de mens die niet werkt aan zichzelf. Alleen <laughs> leeft gewoon hier op aarde met al die dierlijke, klein menselijke Wensjes, et cetera. Dat is wat de hele ontwikkeling is, om um die Kelim steeds uit te breiden, dieper te maken, opdat het de lagere, de lichten aan zou kunnen. Oké. Okay. 21. O mi toch bin een kabel 22 mimena mena gar de hochma ella Vak de Hochma, bilwad de drieëntwintig. Alken me romzot, bahochma zo. Scheba brisht. Hauti vierentwintig. Barashit. Lehorot, she een lo lezeran pin, mimena mena vijfentwintig. Ella vak de Hochma. Bel Let op, je ons geen woord. Ook hij geeft ons geen woord te veel. 121 naar de punt. O met toch en aangezien ze hier mimena een, pin, een kabel mi mena 22 ontvangt van die bin, van haar, dus van wie? Van de bina. Ontvangt van haar uh, geen hoogma. Ja, gar de kan die niet ontvangen van haar. Uh, ella wag de gochma Alleen maar wag de Chogma wordt ontvangen. Dus zes tienden van de chokma wordt ontvangen. Duidelijk, want links kunnen, want uh, dat komt dus, uh, dat weten we, 23. alken, okay, daarom. Maar um zo, het begochma, zo wordt speeld in deze chokma, dus die die binnen ontvangt. Door het optrekken naar, naar het hoofd. Word speelt in deze Chokma Sheba Breshit. Die in het woord Breshit is. Oti De letters. 24 Barashit. Hij schiep zes. Duidelijk. Dus de weet dat in het woord Breshit. Dat is Chokma, Rishit is Chokma. En dat B is met de Chochma. En dan in dat woord Breshid, wat Chokma betekent, daar als je in twee splits, dan zie je daar Barashid, hij schip zes, betekent dat alleen maar de wak van de Chokma wordt ontvangen, Lehorot om te leren. een lolle de dat zeer krijgt van haar dus van de Bina. Alleen maar wak de Chokma. Wie, wie ontvangt? Wie, wie de eerste die doorgeeft de licht, altijd binnen. Ja, zeer ooit het gaat zich niet onthullen. Duidelijk. Dus wie is de doorgever aan de adet licht, alleen maar binnen. En dat is wat we geweldig. We zullen vanaf vanavond leren en proberen dat in jezelf in te prenten, in, in te kerven in jezelf, laten in curven in jezelf dus de bina die alles geeft die geeft aan zeer en pin, duidelijk en, ze, en, en die geeft aan en pin en dan ook wat, natuurlijk alleen dat is belangrijk de ontvangers zijn de zon, zeer en pin en ook wat, die zijn ontvangers van alle mogen, want bina heeft nog hogere bina, nog lagere bina heeft hoogman, hoogman nodig duidelijk Bina op zichzelf heeft alleen maar chassadim nodig. Het is niet haar. Ja? Haar eigenschap is alleen maar, ze wil alleen maar chassadim. Zeeranpien ook wil chassadim. Maar hij moet ook chagma ontvangen. Ja, eh? Nee, Zeeranpien moet ook, zeer pin is ook chassadim. Maar hij moet ook wel via de linker wel aantrekken. Waarom? Om te geven aan die Want zij is deel zij is zij is de ontvangster van Nukwa. Dus op die manier die alleen die drie participeren. Dus voor ons is belangrijk die drie. De Bina, en in het bijzonder dan die Jirsut, ja? de zestienden van de Bina. Maar ook hebben we iemand die niet gekend kunnen worden. Maar zo zullen we dat ook leren. Dus. De Zeran Pien ontvangt van de Bina alleen maar 6, alleen maar zes, zes tienden van de Hochma. Geen Gar ontvangt van de Hochma. En daarom zien we ook dat het ook de Tykun is gemaakt nu. Door het afdalen van de Bina uit het hoofd van de Arihan is nu Tykun gemaakt, zie dat? Dat, en we zullen dat vanavond leeren, een geweldige ding, dat we zullen zien hoe dat zit in elkaar. Dat er geen gar van Chochma ontvangen zal worden. Dus de echte gar, eerste, echte Gadloed, zal niet ontvangen worden. Alleen maar, waarom? Die hebben geen kracht. Zeer en ook alleen maar wak van de Chochma kunnen ze ontvangen. Lehorot. 24 na de koma. Le ho lo le zeran pin. We menen dat zeran pin ontvangt van haar, van de bina, alleen maar wag de hochma. Oké? Okay? Wag de hochma. Punt. We ze amro aval 26. A Satimin inon Ki gar shela chokhma Ze Nisharot stumot lezeiran pinve inom asigotan letop Vadisek Veze 25 Amro and that is what he zegt Aval mar de zoger zegt Amar aval mar 26. Achara nin, setiminenon, de, de, of de, anderen, dus de overige. Sfirot. Setiminenon, die zijn ver, verhuld van hen, van hen. Wie zijn dat? Ki gar shel achochma. Want gar van de chochma, gar dus de, de eerste van de chochma, licht chochma. Mogen. Wij zeggen dat Mogen. Waarom Mogen? Komt uit het hoofd. Net zoals bij ons hersenen. Komt uit het hoofd. Dan is het uh, Gar van de chokma, Die to Motle die blijven voor de Zerenpien verhuld. Verhuld betekent hij, hij, hij ziet ze niet. Hij kan ze niet behapen. We enorm Asi dan, en hij bevat hen niet. Oké. Okay. En nu gaan we verder. 28. En nu, bijzonder, bijzonder belangrijk. Dat is iets wat hier, en niet moeilijk, alleen gewoon horen. Probeer het jezelf open te stellen. En bovendien, we hebben veel al geleerd wat, wij nu, wat hij nu ons gaat vertellen. beetje op een andere manier. Maar, we aan hadden waar, da? Het kan negen en twintig. Batsintzum bed. De hainu. Schehala heitata a lenikwei een naim shelo. Kedei lehatsil lepartsuf a rich an De volgende pagina nun wauw, de rechterkolom van Asulam. As en daar staat een puntje. erg belangrijk. Wij hebben geleerd, ja, in vele lessen ja, hadden wij een tekening herinneren, en of we hebben een tekening opgemaakt, en we steeds hing de tekening op, de, op het bord. En op de tekening zagen we dat het hoogtepunt, wie was, de arigantien, ja, de arigantien en, en de, en de punt, maar goed, die steeg op in de, in de opening van de van de hoogma. Ja, dat is de opening van de ogen. We noemen dat nikwe en naim. In het hoofd we, gebruiken we altijd de namen van de sferot die in het hoofd zijn. Zoals ogen, ja. Galgalte is eh, hoogma. Oh, sorry, Galgalta is keter. Galgalta is uh, schedel. En dat noemen we dan de, en dat overeenkomt in het hoofd. Noemen we gebruiken we in de woorden die, uh, van de sferot om te weten waar wij spreken. Spreken wij welke, in welke, van welke deel van de partsof wij spreken. Gargaita Gel is theater. Einaim is ogen. Ja, ogen, en dat is welke sfera hoogma. En dan hebben we nog de opening van de ogen. Dat is de plaats waar de bina, de hogere bina stond. Eerst stond. Maar dat is dan de plaats waar de nieuwe de malchut is gekomen. Ja? In, de tweede, in, de tweede, in de tweede, als gevolg, in de tweede beperking. Ja, of niet? Kwam de malgoed, de punt kwam in het hoofd, kwam zij achter de gogmatis zitten. Deze plaats heet... Nikwe de openingen, ja, de openingen van, uh, of de nikwe ook betekent ook de uh, openingen van de ogen, of, we zullen zien. En dat is dan, en dan hebben we nog, uh, nog drie in het hoofd, hebben we dan, wie hebben we dan in het hoofd? Dan onder die malgoed hebben we dan wie, wie welke... In het hoofd, welke sferen zijn onder het hoofd, onder die mal goed zijn, nu kwamen te staan. Bina zeer, dan binnen mal goed, ja of niet? En die heeten dan in het hoofd, ze hebben ze, hebben ze denamen, zoals de namen zoals het in het hoofd zit. Dus ozen, dat is de bina in het hoofd. Bina betekent, ozen betekent oor. Ja, dat is dan de bina. En dan weten waar we waar wij we zijn. De neus betekent zeer een peen in het hoofd. En dat heet gotem. En p is de mond, is eigenlijk malgoed. En dat is dan de malgoed. Dat is even dat we om te herinneren. Dus wij hebben geleerd, een lange stuk geleerd in de zogen, waarbij hij had ons verteld over de noek, over de oftewel mal goed, die in het hoofd, ja, als gevolg van het tweede centrum, dat zij steeg in het hoofd onder de gochma. Ja, of niet? Dat is, dat hebben we geleerd. Maar de oorsprong daarvan was natuurlijk in de parzoek wat nog de eerste parzoek was, atik. En daar hebben we nog erg weinig van gehoord, atik. Atik betekent, hij die... Een uh, partsoef-atik, of die ur, uh, ja, oer, zeg je dat? Oed-atik, zeg maar, antiek, artiek, uh, antiek ook, wees, atik, antiek, en zo, een beetje uh, oude. Uh, en betekent ook afgezonderd, een beetje zo. Uh, ja. Van het woord netak, afgezonderd is. En daar hebben we weinig van geleerd. En nu, en dat is dan de eerste partsof die kwam in de in de wereld afgelood. En nu, leer hoor wat hij ons vertelt. Alles komt erg duidelijk. Weet je, Ama davarghu, en nu gaat hij ons uitleggen over die zes zes dagen, die, die hoge dagen, zes dat getal zes etc. Weet je, Ama davarghu. En de zin van het. En de betekenis van dat. Van het waar is gewoon de zaak. Uh, uh, ding. So, men zegt zo. So. En de zin daarvan is gewoon. De betekenis daarvan is. Kino da. Want het is bekend it teken dat is atik, atik, dus de eerste part par Let op. Uh, is is Tikun, hij heeft Tikun uh, gehad. Correctie gehad. Is ingesteld in de tweede timtsum En als we horen tweede timtsum dan is het voor ons duidelijk dat het is Wat is de tweede timtsum Het opsteken van de Malchut, ja, of de Nukwa, opstegen van de Nukwa... naar de Bina... op de plaats van de Bina. Dat altijd weten we. Dus korter maken zichzelf. Maar dan ontvangen het licht. En verbinden zichzelf met... de eigenschap van... barmhartigheid. Ja? Bina is geven. En de Nukwa kan niets ontvangen... door de eerste Zemtso. En op die manier... bestaat de manier... om... Het licht te ontvangen. Op de koschere manier. En zo so is het ook, zegt hij, gegaan bij de Atik. En hij gaat ons goed uitleggen. Dat de Atik is ook ingesteld door de bed. Hij heeft ook die Koen gehad. Geha geha en al die Koen is net zoals so Arie Maar dat is dan als de eerste. De Heino, dat wil zeggen. Heerlijk, heel erg belangrijk. Deze les is, is, is bijzonder, bijzonder belangrijk. Als je dat gaat snappen, dat is niet moeilijk, alleen op zal stellen. Dan de rest zal je ook alles ontleden. Uh, de heino, dat wil zeggen. Shehala, hei Tata, wat betekent dat? Hey, atik, heeft die eerste de partsoef, ja, onder de tabor van Adam Kadmon. Die heeft een bed gehad. Wat betekent dat? Dat uh, wil zeggen, shehala dat hij deed opstegen Hei de -op -he -ta -ta -de, de onderste letter hei van de naam van de Hawaïa. dus yutkei Wafke. En dat kan je altijd in sferoten weergeven. Ja, dan kan je van, van de naam van Hawaïa de naam van Hawaii kan je overgaan naar sferoten. Dus hij naam. En erg belangrijk hier om nu. Uh, Zien dat in de naam van Hawaïa. Dat nog een keer, ik zal even vertalen. Na de komma 29 na de koma. De heinu, dat wil zeggen. heet hei he dat hij he deed opstegen. De hei de onderste letter he van de naam van de Hawaïa. Lenikwe naam dertig shelo, naar de opening van zijn ogen. Dus onder de Chochma, net zoals had we hadden geleerd ook bij de de Pin. Ja of niet? Kede le haat ziel le partsoef Arihan Let op. Om partsoef zeer te doen uitkomen. En de volgende pagina. De rechter kolom. De. Hasulam, de, de regel 1. Zie je wat hij ons gezegd had? Dat de, goed, dus, de Malchut, dus de heetata, dus de onderste letter he, oftewel Malchut, steeg op in zijn, de plaats waar de Bina stond, ja of niet? En daardoor, om, en dat heeft hij gedaan, om, zeer, om de Arihantin, de Partsof Arihantin, uit te laten komen. En nu zullen so we ook iets leren verder. Erg belangrijk wat je ons vertelt. We hebben geleerd dat Arihant is ketter, ja of niet? Ja of niet? Arihant is ketter van de absolute. En nu zullen so we zien dat Atik en Arihant beide ketter zijn van de Dus, hè? Huh? Dus, kijk, Atik. Kijk, ik heb het horizontaal opgetekend, maar ik kan ook verticaal optekenen. Horizontaal is misschien makkelijker. En altijd van rechts naar links, ja, want het licht komt altijd van rechts naar links. Dat is een de tiende van de van de ketter. ik is ketter, ja, ketter. kijk, de hele, de hele wereld bestaat altijd uit vijf sferoot, ja, of vijf partsofien. Ketter, hoogma, binazie en pine malhu. Niets meer. Nou, ketter, wat, wat nieuw is het met ketter geworden? Als gevolg van de atik is dan, de, de eigenschap van de atik is er hoog. Dat is een ketter van het siloet. Wat heeft die gedaan? Als gevolg van de tweede zil, zu, kwam die mal goed van links. Je, dat helemaal, dat, dat bereik van de ketter, dat is allemaal ketter. Tienstverrot van de ketter, van de atseloot. De Malchut stond altijd eerst er, normaal van rechts naar links. Dus ketter, hoogma, bina, et cetera. Tot, tot, tot links zou dan Malchut staan. Ja, of niet? Nou, de Malchut nu steeg op naar achter de hoogma. Zie je dat? In het hoofd kwam te zitten achter de hoogma. Net zo als bij, wat we hebben geleerd, bij Arichanpien. Alleen heb ik horizontaal opgetekend. Dat stukje, let op, van dat stukje, van dat ketter, gochma, en, en de plaats waar nu de Malchut zit, ja, dus de plaats van Nikweinheim, de opening van de ogen achter de gochma is, daarvan is geworden parzoef-atik. Oftewel, ketter, parzoef-ketter, ja, de hoge ketter, hoge, het hoge gedeelte van de, van de, van de parzoef, Ketter van de acilut. Alleen van die drie, hogere drie, is geworden atik. En, en daar komt dan, de, dan die zwart in het zwart hier, een zwart magneetje daar, staat die mal goed nu. En dan, binnen en pinnen, mal goed, die komen dan uit, zoals we dat we hebben geleerd, ja of niet? En dan, binnen zeer en pinnen, die komen van de ketter, die kwamen uit, het hoofd van de ketter, want ketter ook, heeft ook hoofd, ja, ja. Nou, die van die drie is geworden de partzuif pin. Dat is de basis. Waaruit is het gekomen? Natuurlijk pin heeft zijn eigen hetinsvirot, ja. En de Atik heeft ook zijn eigen hetinsvirot, natuurlijk, maar oorspronkelijk like zijn ze alleen maar ketter, en dan de drie eerste van de ketter, van de absolute. Dat is dan de attic geworden, en dan, word je dan, door, word, door, dan staat de malgoed, of de, de punt, ja, die dan in het hoofd, en dat is punt, dat is dan, daar staat, let op, daar staat de ware malgoed, malgoed, de malgoed, nu staat daar verborgen. En nu ga je ons iets vertellen wat, echt geweldig is, al, zal zijn, we zullen zien hoe dat komt, dus van die tien verhoudt, Kijk goed naar de tekening, die mal goed, die normaal moet staan waar, aan het einde van die tien ja of niet, en daar, daar doet ze deze de zevoeg, ja of niet, zij is gekomen nu naar, let op, erg belangrijk, als je dat snapt, heb je alles, alles heb je dan in je, dan kan je alleen maar, dan is maar dus dan heb je dat, ben je klaar, en dat de hele, zeg je dat, jackpot, is in jouw Heel Gewoon gekeken. Iedereen. zal echt een heiselijk jackpot ontvangen. He van alles. All het goede. Let op. En zo so is precies hetzelfde in alle andere sferen. Let op. Die malchut is nu gekomen in het hoofd. Daar staat: dat is de malchut, de malchut. Dat is de ware malchut. Is nu verborgen, nu daar in de ketter. En alles wat daarvoor is, natuurlijk wordt we zullen zien. Maar daar staat dit, hè. En nu kijk nou verder. Kijk nou verder. Uh, onder die mal goed, wat hebben we onder die mal goed? We hebben dan ozen, goten, pe, we hebben dan binas hier aan binnen, mal goed, van, het, van die ketter. En daaruit wordt ook die sfeer rood gemaakt, etcetera. Waarom? Dat is, dat is dan arig aan pin, zoals je zegt. Maar belangrijk is, let op. Zit er wel, zit er wel mal goed daaronder? Nee, mal goed niet. Iedereen ziet dit? Zit geen malgoed daaronder. En zit in plaats van de malgoed. Wordt nu gebruikt. Ateret yesod, Dus dat onderstukje dat onderstuk van de jesot. Jesot heeft twee deeltjes. Hoger jesot. En twee. En, la, en midden. Of geen drie maar twee. En dat onderste jesot. Wordt gebruikt nu. In vanaf de Arichantin Wordt die gebruikt nu. Als om ze woek te maken. Maar niet helemaal goed. Duidelijk. Waarom? Kijk, let op. Erg belangrijk hier is het. Dat is allemaal. En ze leren dan 20 jaar, 30 jaar bij Amerika in Israël. Ze snappen geen woord. Waarom niet? Omdat dat is cruciaal. En niemand weet hoe dat uit te leggen. Ik zeg niet dat ik het weet. Maar het is mij gegeven om dat aan jullie dat te vertellen. Let op, de malgoed nu steigt op in elke sfera, maar begon, begon dat bij Atik. Zij steeg op naar de, uh, in het hoofd onder de ketter en In de malgoed, wat hebben we geleerd? Wat, is het, wat was het gevolg van de malgoed uh, van het simtsum uh, Alef. Dat de malgoed kon licht in zichzelf niet ontvangen. Ja of niet? Nou... Die door is nu doorgekomen in het hoofd van de Atik. En zo so in elke sfera is het precies hetzelfde. Wat betekent dat? Dat betekent dat wat in het hoofd is. Daar kan niet doorkomen naar, las het ware, direct tot de, tot de, tot de, tot de Malchut. En niet verder. Dan hebben we een parcoof in het hoofd. Maar in Parzuf, dat onder het hoofd, dus onder het hoofd, daar waar geen, geen, geen malgoed staat, daar kan je wel licht door laten komen. Iedereen ziet het? Kijk, daar waar de gochma, de ware Chogma staat, daar staat een volle stop. Dat is wat wij noemen dan de slot. Ja, waarom? Dat is ware hochma, ware bina. In elke, elke sfera hebben wij de ware malgoed, ja of niet? dus die, uh, vooral die in de attic. dus daar tot, tot hier daarom zeggen we dat vanaf de attic, die, vanaf de kelder en daar waar de malchut staat dat is niet bevatelijk tot de komst van de mashir dan wordt het ook de malchut naar beneden getrokken de kracht wordt dan zo hoog, de kracht van het licht ketter, dat het mal goed ook gezuiverd wordt. En dan wordt het dan naar beneden gehaald. Maar nu nog niet. Maar wat zien we dan? Onder, des, onder, de, onder het hoofd is er geen mal goed meer. Ah, en alle andere sferoten hebben wel, eh, dat zijn de eigenschappen van Hashem, dus eigenschappen van die kunnen wellicht doorlaten, ja of niet? Wat hebben we gezien in de Zimtzum Alef? Negen sferot konden wel licht doorlaten, ja of niet? En dan maar goed niet. Wat hebben we, wat zien we nu, nu, in onderde, onderde, onder het hoofd? Daar kwamen nu als gevolg van de tweede, de tweede Zimtzum. Bina, oftewel, Bina, oké, okay, Bina, zeeranpien, en maar goed, kwamen ze uit. En in, in zij vormen natuurlijk eigen eenheid. Van eigen tienstverrot natuurlijk. Duidelijk. Geestelijk. Ten aanzien, ten aanzien van de Keter Chogmaaf. En ten aanzien van hun hoofd. Zijn ze alleen maar eh, wak. Ja, ten aanzien, altijd moet je kijken de verhoudingen in het gezin. Ja? Een vader kan zijn een vader. Maar hij kan ook zijn. en, en, ja, en, en Hoe heet het? Een vader van een gezin kan ook zijn allerlei verhoudingen hebben. Ja? Zo precies is ook hier dat stukje van ozen, en maalgoed, die uitkwamen uit het hoofd. Ten aanzien van hun hoofd zijn ze alleen maar lichaam, ja of niet? Maar ten aanzien van zichzelf de vormen ze hun eenheid van Jinsferoot. Ja, eigenlijk. Maar, wat ik wil zeggen, hij gaat ons geweldig nu uitleggen, maar hier zit de, de steen des aanstoots Eigenlijk. Maar goed is er nu niet. Hier onder, de, in dat stukje, in elke uh, sfera, onder het hoofd. In het mm -hmm. lichaam zit nu geen, geen, mal goed. Wat betekent helemaal goed? Dan betekent, maar er moet ergens toch wel een uh, zwoek gemaakt worden. Ja of niet? Er moet ergens uh, een massage, bodem. Zonder bodem is het niets, niet is, is, is geen tikkun, Altijd moet bodem zijn. Nou, de bodem wordt gemaakt... in de pe... dus in de mond, zoals we dat noemen... Dat in de, wordt gemaakt in het hoofd. Maar... wordt dus een gemaakt op... de massa gaat, staat nu op de ateret jesot. Jesot is erg dicht bij de... maar goed, ja of niet? En jesot heeft... boven bovenstuk en onderstuk van de jesod. Onderste stuk, wat net... aangrenzend was... is bij de Malchut, ja, die erg dicht is bij de malgoed, die is erg grof, ja, grof, de grof, het grofste gedeelte van de partsoef, maar toch is die doorlatend. Iedereen ziet het, je zo kan het licht doorlaten, natuurlijk, duidelijk. Ja. Dus wat zien we nu hier? In het hoofd van elke partsoef staat, staat nu de slot, ja, in de vorm van de malgoed van die sfera of de parzoef. Die laat het niet door, het licht. eigenlijk We zullen zien op welke manier kan het, wat kan het wel ermee gebeuren. En in de onder het hoofd, in het lichaam van elke parzoef. Of de parzoef wat gevormd wordt aan, op basis van de, het lichaam. Ja, van het onder het, die sfera of een parzoef. Onder het hoofd. Daar wordt wel gezoek gemaakt op de ateret jesot, op dat kroontje van de jesot. Eigenlijk, het kroontje van jesot vormt dan de massag. Nou, en dat is wel doorlatende massag. Eigenlijk, waarom doorlatend? Want dat is, uh, dat is jesot is licht, dus het is wel grof, maar het is wel doorlatend. Duidelijk. En dat is, dat is dan dat tweede gedeelte, dat onder de... Onder het hoofd, dat noemen wij dan uh, sleutel. We zullen dat zien, liefde In het hoofd is het slot, oftewel uh, minula. Ja, duidelijk, want die stoelt op die maalhoed en niet verder. En hier in dat onderste stuk van elke sfeera, welke parsouf, vanuit het, vanuit het de, uh, onder het hoofd dat is de plaats... wat het is... Uh, sleutel... daar kan wel het licht... naar beneden doorkomen... Eigenlijk. dat is wat hij ons wil vertellen... En als we dat weten... dan weten we op welke manier... anders weten, zeggen we... maar goed, die gaat het niet doorgeven... het licht, nou wat... hoe gaat het dan gebeuren... Welke is, welk, op welke manier... kan het licht toch doorkomen... en dat is geweldig... Wat de, een geweldige inleiding ook verder de rechterlijn, linkerlijn we hebben we geleerd, ja? En nu leren we ook dat die begrippen van slot en de sleutel. Weten wij we dat, hoe dat zit in de wereld, dan zullen we ook leren op dezelfde manier toepassen in onszelf. Uiteindelijk. En dan zullen we ook weten hoe, op welke manier we kunnen dan sleutel gebruiken bij onszelf en bij alle andere dingen. Dus, iedereen, die ziet nu, wel op, die, wel op die manier, op deze manier, zijn wij ook opgemaakt, nadat, want wij zijn ook product van de tweede beperking, ja? Dat de mal goed zit, die sluit dat hoofd uit. Als het ware. En af. Die sluit het hoofd af. Daar zit als het ware de, de slot. En... En in het lichaam, als het ware, daar zit wel de manier om het licht door te laten, en, maar de malgoed is er, omdat de zit nu niet in het in dat onderste, onder de gazee, let op, onder de gazee is geen malgoed. Iedereen hoort het? Dus van, van de gazee tot naar, tot naar boven kan, kunnen we ook zeggen, uh, in het hoofd zit, zit de malgoed, let op, drie, drie delen hebben we, ja of niet, in de partsoef. Twee zeggen wij, maar het is eigenlijk drie, hoofd, en dan tot de borst, ze, en van onder de borst, ja of niet? Nou, eigenlijk is het zo, Bo en overal zit dat de mal goed, in het hoofd zit mal, mal, mal goed van het hoofd, ja of niet? Elke ding is het ze negen, kijk, het hoofd ten aanzien van het lichaam is een, is een, is een hogere, hogere traptreden ten aanzien van een lagere traptreden. Het lichaam ten aanzien, laten we zeggen van, vanaf het lichaam, dus vanuit de peer tot de borst. Ten aanzien van het onder de borst is een hogere traptreden ten aanzien van de lagere traptreden. Duidelijk. Binnen één binnen traptreden zelf. Die verhoudingen zijn er. Dus wat betekent dat? In het hoofd hebben we malgoed. goed. Ja, dan hebben we. Vanaf de P, we zullen zien, tot de HZ hebben wij ook zo'n vorm van, uh, uh, van, ja, van, die, van uh, eigen, dus in, in de borst staat ook een soort malgoed. In de borst staat ook malgoed. Malgoed staat, maar duidelijk is niet, daar heb je wel de mogelijkheid om door te laten in het licht. En onder de onder de hebben we heil goed. Dus geen goed, net zo goed je zoot klaar. Daarom het licht kan wel altijd de hogere trap de hogere trap treden de hogere trap treden kan altijd licht door laten gaan via de middellijn via de middelste lijn naar de naar het hoofd van de lagere trap treden. Op welke manier door de negie. Altijd door de negief, ja, door, door het onderstel van de hogere traptreden, wordt het licht doorgegeven aan het hoofd ofzo, van de lagere traptreden. Duidelijk. Hoe, op welke manier, door die negief daar zit geen malgoed meer. De malgoed zit alleen maar in het hoofd van elke sfera. En nu, dat is eventjes het inled, inleiding, en nu gaan we horen wat hij ons vertelt. Oké. Okay.